11 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Van en naar Utrecht Centraal Station rijden weer treinen. Al zal dat niet helemaal volgens de dienstregeling zijn, zegt de NS. Tussen half tien en half elf vanavond lag het treinverkeer stil... na de vondst van een verdacht pakketje in de stationshal. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het pakketje geen gevaar oplevert. De stationshal was afgesloten en is inmiddels weer vrijgegeven. Treinen die onderweg waren naar Utrecht... konden volgens een woordvoerder van de NS omkeren... Mensen in stilstaande treinen rond Utrecht Centraal mochten er niet uit. Toch werd er op Twitter gesproken over mensen die op het spoor liepen. In Italië hebben het Huis van Afgevaardigden en de Senaat weer een voorzitter. Daardoor kan een begin worden gemaakt met de kabinetsformatie. Er is traditie in Italië dat de voorzitters de president... als eerste adviseren over het formatieproces... Bij de verkiezingen in februari kreeg de centrumlinkse Pierre Luigi Bersani wel de meerderheid in het lagerhuis, maar niet in de Senaat, waardoor het moeilijk wordt een stabiele regering te vormen. In Buenos Aires is de minister van Economie uit de regering van dictator Videla overleden. De 87-jarige Martinez de Os had huisarrest omdat hij werd verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van twee zakenmannen. Jorge Sorigueta, de vader van prinses Maxima, werd staatssecretaris van Landbouw onder Martinez de Gos. Joran van der Sloot wordt in de Peruaanse gevangenis, waar hij vastzit, bedreigd met de dood. Zijn advocaat heeft alarm geslagen bij de Nederlandse ambassade in Lima, bericht RTL Nieuws. Wie er achter het moordcomplot zit, wil de advocaat niet zeggen. Joran van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf uit van 28 jaar voor de moord twee jaar geleden op de studente Stephanie Flores. Hij werd ook in verband gebracht met de verdwijning in 2005... van de Amerikaanse Nathalie Holloway op Aruba. Opnieuw is een hoge Syrische generaal overgelopen. Nieuwszender Al Arabiya liet beelden zien van generaal majoor Galouf... in het gezelschap van een aanvoerder van de rebellen... bij de grens met Jordanië. Galouf zei dat hij met hulp van de rebellen het land had kunnen verlaten. Volgens hem neemt de steun voor president Assad binnen het leger snel af. Veel militairen hebben geen vertrouwen meer in het regime, zei hij. In de eredivisie hebben PSV en Vitesse geen fout gemaakt... in de strijd om de landstitel. PSV won thuis met 2-0 van RKC Waalwijk... en Vitesse was in Den Haag met 4-0 te sterk voor ADO. PSV staat nu aan kop en Vitesse twee punten daarachter op de derde plaats. De concurrenten Ajax en Feyenoord komen morgen in actie. Er waren vanavond nog twee wedstrijden. VVV verloor thuis met 2-0 van Herakles... en NEC Heerenveen eindigde in 0-3. Het weer, vannacht regen, mogelijk in het oosten ook natte sneeuw, temperatuur net boven het vriespunt. Morgen eerst regen, later droog, met vooral in het westen af en toe zon. Het wordt morgen 5 tot 7 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig, wel meer zon. Dit was het Telmus Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 De prijs voor de meest originele voorpagina gaat deze week... naar het Parool, dat dinsdag opende met de kop... Eiberg in de band van kinderlokkers. Met daaronder 117 kardinalen bidden om wijsheid. Een goede zaterdagavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Een uitzending over Cyprus, de Formule 1, Belgische bonbons... vuurijs en Zimbabwe, want... Waarom moeten we de banken redden van een land waar vooral Russische mafiosi... en Britse belastingontduikers hun geld hebben staan? Met Guido van der Garde doet er eindelijk weer een Nederlandse coureur mee aan de Formule 1. Keren de tijden van Lammers en Verstappen terug? En wie is eigenlijk de beste coureur aller tijden? Zimbabwe krijgt een nieuwe grondwet, althans vandaag was daar een referendum over. Zullen de kibbelende topmannen, president Mugabe en premier Tsvangiraj... zich een beetje in de uitslag kunnen vinden... De Amerikanen gaan hun energieprobleem te lijf met schadigas... en de Japanners gaan het nu met gashydraat proberen. Gashydraat, oftewel vuurijs, heeft dat de toekomst. Is Belgische chocola wel Belgische chocola, dat om 5 voor 12. en live muziek van Royal Parks. Ze zijn met z'n allen hier in de studio, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 16 maart. Opnieuw is een ziekenhuis in opspraak gekomen... en opnieuw is dat te wijten aan een slecht functionerende afdeling... In het Haga ziekenhuis in Den Haag, overleden na een hartoperatie, gemiddeld meer patiënten dan in andere hartcentra. De jaren 2007 tot 2009 hebben wij hogere sterftecijfers gehad. Maar daar hebben we maatregelen opgenomen en dan zie je daarna de sterftecijfers ook dalen. De hartchirurgen van het Haga ziekenhuis communiceerden slecht met elkaar en de registratie van sterfgevallen was onvolledig. Vandaar dat andere ziekenhuizen in de regio... voorlopig geen patiënten meer doorsturen naar het Haga. We hadden geen cijfers. Hm. En als je geen cijfers hebt, weet je dus niet. Dus op dat moment hebben wij gezegd... nou, we wachten even met uh, het doorsturen van patiënten. Die sturen we voorlopig naar andere centra. Totdat wij de cijfers hebben. Ook het meldpunt cardiologie blijft met vragen zitten. Dat we vooral ook willen weten uh, hoe dat kan... dat uh, cardiochirurgen elkaar de tent uitvechten daar. Uh, want dat heeft natuurlijk gevolgen voor de patiënten. Dat is niet uh, veilig voor die patiënten. Het was een historische dag voor de SGP. Min of meer gedwongen door een uitspraak van de Hoge Raad, maar toch. Vrouwen mogen van de staatkundige gereformeerde voortaan op de kieslijst. Er staan er al een paar te trappelen. Eigenlijk in de Bijbel waren er ook heel veel vrouwen uh, die een voorbeeldfunctie hadden. Het is natuurlijk niet echt onze cultuur. Ik denk dat daar wel een, weer een aantal jaren overheen zullen gaan, maar ik hoop het wel. Voorman Kees van der Staaij maakte van de gelegenheid gebruik... Om Mark Rutte en Diederik Samson te waarschuwen... ze moeten er niet voetstoots van uitgaan... dat de SGP het kabinet aan een meerderheid zal helpen in de Eerste Kamer. Dat wij ons als SGP niet thuis voelen op de achterbank van een paars voertuig... wat vol gas in Libertijnse richting rijdt. Het was even schrikken en vooral ook slikken vanmorgen voor de Cyprioten... De eurolanden leggen 10 miljard euro aan steun op tafel onder de voorwaarde dat iedereen die op Cyprus geld op de bank heeft meebetaalt aan het reddingsplan. We vonden het justified uh, in om de depositors te ja, Dat zei Jeroen Dijsselbloem. Het plan houdt in dat iedereen met meer dan 100.000 euro op de bank een tiende van zijn vermogen kwijt is. Een hard gelach, maar het kan volgens de Cypriotische president niet anders. Voorstaande grond is rond deze tijd van het jaar niet ongebruikelijk... maar koningin Beatrix gaf gisteravond een hele andere invulling aan dat begrip. Tijdens een bezoek aan het Noord-Nederlands Orkest in Groningen... struikelde ze over de rode loper. Het werd scrupuleus vastgelegd door de camera. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Welkom aan Royal Parks, oftewel Diederik Nomden. Diederik, om je even voor te stellen, uh, je hebt al in heel veel bands gezeten, Johan bijvoorbeeld, Daryl en ja. de groep van Elton Dammen. Maar uh, je bent nu soloartiest. Ja, dat klopt. Na al die jaren eindelijk ervoor uh, gekozen. Je heet Royal Parks. Als je solo bent, zou je dan niet Royal Park moeten heten. <laughs> ja, dat zou wel leuker zijn. Maar het is eigenlijk de naam Royal Parks was echt vijftien jaar geleden toen ik ergens in een park in Londen, Londen liep zag ik overal Royal Parks staan op de prullenbak en toen dacht ik: nou, als ik ooit solo iets ga doen, dan gaat het Royal Parks heten. En zo artistisch ben ik dan ook alweer. Dat moet dan ook gebeuren. En dat is dan ook gebeurd. Heb, heb je wel een groep uh, muzici om je heen? Ja, normaaliter wel. ja. ja. Maar die, zijn, uh, uh, ja, die hebben van allerlei dingen te doen. En ik vond het wel uh, een soort van intieme setting om dat eens akoestisch te gaan noemen vandaag. Je bent altijd uh, begeleider geweest, wel van grootheden. Maar uh, hoe, hoe is dat om opeens frontman te zijn? Um... Nou, het is, het is te, vooral organisatorisch is het anders. Omdat alle, weet je wel, iedereen kijkt naar jou. Zo van, wanneer gaan we repeteren? Wanneer gaan we iets doen? Uh, dat soort dingen. Nou, je bepaalt gewoon veel meer zelf. Maar ik ervaar het niet, niet live. Niet als anders. zo van Dat je dan ineens het blik, het, de, de blikvanger bent. Of zo, zo voel ik dat niet. Ja, want hoe is dat op het podium? Dan moet je je toch opeens een beetje als uh, ja. podiumbeest gedragen. Ja. Als bühnebeest. Nou, dat, dat is niet iets wat ik echt natuurlijk in me heb. Ik heb altijd, ook in de band waar ik in zat... die stond ook niet bekend om een podiumpresentatie. Dus het is, weet je wel, het is voornamelijk de muziek die het uh, doet. Over die muziek gesproken. Uh, je zei in een interview met het Parool. Ik heb altijd het gevoel overal tussenin te zitten. Geldt dat, geldt dat ook voor muzikale stijlen? Ja, wel een beetje. Dat, dat is wel met name waar het, waar het om ging. Want het is altijd, uh, ja... Voor mijn idee is, is de muziekwereld toch vrij verzeild. Van dat is zo en dat is alternatief en dat is commercieel en dat is hip-hop en dat is country en dat is, weet je wel. En ik heb altijd wel een beetje het idee van: ja, ik heb geen flauw idee waar het onder valt of zo. Het is net niet arty genoeg om dan als, als independent door het leven te gaan. Maar het is ook niet hitgevoelig gevoelig uh, commercieel genoeg oh. om, uh, weet je wel, om de popkant uh, te dekken helemaal. Dus dat bedoel ik eigenlijk. Zit het dus in? Wat is je lievelingsmuziek? Wie zijn je voorbeelden? Uh, nou, van oudsher, The Beatles, uh, de Beatles, de onvermijdelijke Beatles. En dan uh, vanaf mijn uh, 16e, 17e kwam Pink Floyd en uh, Led Zeppelin erbij. Dus een beetje die hoek. Of die, die hoek als je. Een beetje het laat zestiger begin. Ja, een ja, ja, ja. Ja. beetje 1972 stopt mijn referentie, zeg maar. <laughs> We gaan het horen. Wat voor inspiratie dat op je heeft gehad. Wat is het eerste liedje? Het eerste nummer is She, dat is mijn nieuwe single. Around town There's nowhere to run There's nowhere to hide your fears So don't let her come near You swallow your pride So you won't look away Don't tell her your deepest thoughts Before you know she'll be gone Just come to terms with the feelings you hide Find out that you're not alone When you get rid of the hatred inside There's plenty of sins to condone When she comes by your door Don't send her away To come inside and show her your place Just come to terms with the feelings you hide Find out that you're not alone And When you get rid of the hatred inside There's plenty of sense to condone around town. Muziek hebben geklonken tot 1972. <laughs> Dankjewel, Diederik Landen. Oftewel, Royal Parks. En, uh, het was de eerste single, nieuwe single, She. Straks nog een optreden van Royal Parks. Cyprus, ja, dat eiland krijgt dus noodsteun. Er ligt een reddingsplan van 10 miljard euro... van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Maar de sfeer is allesbehalve opgelucht. Want... Leonore Koks, journalist op Cyprus. De Cyprioten zijn heel boos, hè? Ja, ze zijn zeker heel boos. En vooral ook uh, uh, ja, teleurgesteld en, en, en oh, ja, eigenlijk overdonderd wat er gebeurd is. Want niemand had verwacht dat er nu gebeurd is dat eigenlijk alle mensen met een bankrekening getroffen zouden worden. En uh, ja, niemand vindt dat natuurlijk een pretje. Iedereen moet meebetalen. Iedereen moet meebetalen. Het maakt niet uit of je 100, 20.0, 10.000, 100.000 of een miljoen op de bank hebt. Iedereen moet meebetalen. Ik zag uh, op, de, op het journaal allemaal lange rijen Cyprioten voor de geldautomaat staan. Wat deden ze daar? Nou, mensen proberen natuurlijk uh, uit de pinautomaat geld te krijgen. Het is vandaag zaterdag, dus de banken zijn dicht. Uh, en uh, ja, bij het horen van het nieuws uh, heeft iedereen ongetwijfeld gedacht: uh, snel naar de bank en mijn geld ophalen, of kijken of er nog wat in de automaat zit. Ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook geprobeerd. En, uh, uh, en ja, zat er wat in? Heeft het, eigenlijk heeft het geen zin, want uh, de tegooide laten we zeggen, het is vastgesteld uh, vannacht al, uh, toen dat die maatregel genomen is, hebben de banken alvast uh, die 6,75 procent. ...van de goede bevroren, of de 9,9 van boven de 100.000. Dus het maakt niet uit of je vandaag je geld eraf gehaald hebt of niet. Dat bedrag ben je toch kwijt. Je kunt, je kunt aan je geld, maar die heffing moet je gewoon automatisch betalen nu? Ja, die, wordt, die is al door de bank bevroren. Je kan aan je geld komen tot zo'n maximumbedrag... ...wat je per dag uit zo'n pinautomaat kan krijgen... En nu zijn de pinautomaten nagenoeg leeg, voor zover ik uh, begrepen heb. En ik ga morgen nog eens proberen, kijken of er nog wat uitkomt. <gacht> Gewoon iedere maar... pinautomaat proberen, er zit er vast wel eentje bij. <gacht> ja, wie weet. Ik kom zo uh, bij je terug. Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. D dag, meneer Engelen. Goedenavond. Um, ik was vanmiddag bij een toespraak van Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, maar dus ook chef van de eurozone, ja, die was eigenlijk heel trots op dit plan. Want uh, als de, Cyprioten, de Cypriotische spaarders meebetalen... hoeft de Nederlandse of Duitse belastingbetaler minder te betalen. Nee, dat is ook zo. Men loopt hier al uh, ruim zes maanden mee rond. Uh, er was bekend dat er pakweg 18 miljard aan uh, noodsteun voor Cyprus nodig was... Uh, het was ook duidelijk dat, uh, zeker in uh, het noorden, uh, noordelijk deel van de eurozone, het verzet van het electoraat tegen weer zo'n uh, kapitaalinjectie in een eurozone-lidstaat, wat dan ook nog een keer voor een belangrijk deel ten goede zou komen aan het uitkopen van uh, Russische oligarchen, dat dat op problemen zou stuiten. Dus men had er veel voor over om dat bedrag uh, zoveel mogelijk te beperken. En dat heeft men dus nu weten terug te brengen tot pakweg 10 miljard. Ja. Dat was inderdaad een ander argument dat Jeroen Dijsselbloem noemde. Van, ja, er zit heel veel zwart geld op Cyprus, van die Russen, u noemt ze ook. Heel redelijk om die te pakken. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Er ligt ongeveer 25 miljard euro van Russische oligarchen op Cyprus. Het eiland doet al jarenlang, vanaf het begin van de jaren negentig... hele goede zaken met Rusland. Heeft daar dus ook bijvoorbeeld een beeld van Pushkin... in een een of ander park staan... Um, maar wat er dus nu uitgekomen is, en dat is toch wel een beetje verbazend... is dat... Uh die Russische oligarchen, waarvan ik dan maar van uitga dat die over het algemeen genomen deposito's hebben van boven de 100.000 euro. Ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook. Maar kijk, als ze slim zijn, hadden ze natuurlijk zoveel mogelijk over, over verschillende banken verspreid om onder die 100.000 te blijven. Maar goed, we gaan daar maar voor het gemak even van uit. Die betalen maar pakweg voor een derde van het totale bedrag mee aan deze reddingsactie. Want dat is het rare van deze uitkomst: dat ook de gewone uh, huisvrouw en huisman de gewone Cypriot, uh, fors moet bijlappen aan deze steunactie. Ja, want dat zijn de mensen waar Leonora ook net over vertelde... dat ze zo boos zijn. Ja, nee, dat, wat er dus nu gebeurt is... Uh, het wordt niet 18 miljard, maar het wordt ongeveer 10 miljard. Dus dat betekent dat in de orde van 6 tot 7 miljard... erbij gelapt moet gaan worden door de depositohouders. Een derde daarvan is voor degene die meer dan 100.000 hebben staan. Twee derde is voor alles wat daaronder zit. En we gaan er ook gemakshalve maar vanuit dat dat de gewone Cyprioten zijn. En die zijn natuurlijk des duivels. En waarom doen ze dat? Waarom pakken ze niet alleen die Russen aan... Ja, er zijn meerdere redenen. Kijk, het belang van de rest van de eurozone was vooral uh, uh, dat bedrag terugbrengen, 10 miljard. En vervolgens was het aan de Cyprioten zelf om daar maar een oplossing voor te vinden. Die Cyprioten die zagen het niet zitten om dat volledig voor rekening van hun Russische gasten te laten komen. Mm. Want dan had dat pakweg 30% moeten zijn in plaats van de uh, 10% die het nu is. Dus men heeft toen zelf maar besloten om dat uh, op deze manier te verdelen over alle deposito's de economie Peter Verhaar, u kent hem vast, die ja. schreef op Twitter vandaag... dit is een schande, dit is spaarroof. Ik vind uh, dat uh, Peter Verhaar daar gelijk in heeft. Dit is diefstal. Uh, en dit had uh, niet op deze manier mogen gebeuren. Ook omdat dit uiteindelijk betekent dat uh, voor beleggers... en voor uh, spaarders in de eurozone het eigenlijk steeds onduidelijker wordt... wat voor aanspraken zij op hun eigen geld kunnen maken. En dat is dus ook wat je uh, met name vandaag op internet en op Twitter... uitgebreid besproken zag worden. Wat zijn hier nou de wijdere consequenties van? Ja, maar goed, het is crisis. Het is een ernstige situatie. Regels gelden niet meer. Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk verbijsterend. Kijk, een kapitalistisch systeem kan alleen functioneren... op het moment dat uh, alle partijen zich aan de afgesproken regels houden. Die regels zijn voor een belangrijk deel van staatsrechtelijk karakter. En daar wordt nu dus gewoon de hand mee gelicht. Dat kan enorme consequenties hebben, want het voedt natuurlijk wantrouwen. En een van de uh, uh, speculaties die op Twitter al circuleerde was... dat men verwachtte dat met name uh, depositohouders in kleinere uh, euro's lidstaten als Estland en uh, Slovenië, dat die waarschijnlijk geconfronteerd gaan worden op maandag met, uh, met kapitaalvlucht. En dat zijn natuurlijk precies het soort situaties die de eurozone en ook Dijsselbloem eigenlijk liever niet heeft. Nog één keer uh, Dijsselbloem vanmiddag citeren, want hij zei dit is echt een uniek geval, we gaan dit echt niet in andere landen doen. Uh, Spanje, maar ook de landen die u noemt, uh, Estland en Slovenië, hoeven niet bang te zijn. Cyprus is een unieke situatie met zo ontzettend veel banken vergeleken bij... Uh, ja, de kleinheid van het eiland eigenlijk, daar moesten we doen... maar we gaan dat niet elders doen. Of denkt u dat er toch een soort olievlek-effect komt? Nou wat we, één ding wat we weten in deze crisis... is dat de dingen die als eenmalig gepresenteerd zijn... meerdere malen gebeuren. Uh, we weten bijvoorbeeld dat afwaarderingen op staatsobligaties... niet zouden voorkomen, die gebeuren dus wel. Dus bij SNS en... gebeurt het ook, hè? in Nederland ook. Zo is dat, en het is natuurlijk ook in Griekenland... met staatsobligaties gebeurd, dus wat dat betreft... is het ook duidelijk dat dit soort garanties van eurozone-regeringsleiders uh, zo zacht zijn als de omstandigheden toestaan. Um, en dat betekent dat uh, spaarders, uh, maar ook kopers van bijvoorbeeld bankaire obligaties, dat die zich nog wel twee keer achter hun oren gaan krabben. En dat betekent waarschijnlijk dat uh, de eurozone als uh, zodanig uh, ja, toch uiteindelijk gedwongen zal worden om datgene te doen wat ze beloofd hebben te doen, maar waarvan ze hoopten dat het nooit meer nodig was. En dat is toch weer verdere garanties en kapitaalinjecties plegen in zowel banken als overheden. Uh, dit gaat verder dan wat we hier bij SNS hebben gezien. Dat ging om obligatiehouders. Dit ja. gaat echt om de Spaarders. houders van spaarrekening. Ja. Is, is het in Nederland denkbaar dat, dat opeens ja, Dijsselbloem zegt... oké, okay, ik had het me niet voorgenomen, maar het moet toch? Nee. Nou, ja. Ik wil daar niet op speculeren, omdat uh, dat soort scenario's... op dit moment toch wat ongerijmde scenario's zijn. Maar als je kijkt wat er hier gebeurd is... Uh, een grote bankaire sector op een kleine economie... Uh, de bankaire sector in verhouding tot de economie in Cyprus... is ongeveer twee keer zo groot als in Nederland. Maar ook Nederland heeft een grote bankaire sector op een kleine economie. Stel je nou voor dat een van de grote banken van Nederland in problemen komt... dan is dus op basis van dit precedent niet uitgesloten dat ook Nederlandse spaarders hun geld niet zeker kunnen zijn. Mevrouw Kok, vanavond kwam het... zou het Cypriotische kabinet bijeenkomen om nog over dit reddingsplan te praten. Kan er nog wat veranderen? Gaan ze nog tegemoetkomen aan de protesten van de kleine spaarders? Nee, ik denk het niet. Er is wel een hoop, een hoop gemopper en een hoop geschreeuw. En natuurlijk, alle partijleiders hebben er wat over te zeggen... En ze zullen wel proberen om er wat aan te doen, maar ik denk dat de facto uh, het eigenlijk niet uh, anders kan. Ook al omdat de minister van Financiën heel nadrukkelijk gezegd heeft... ja, kijk, als we dit niet doen, dan uh, zou uh, dus uh, een van de grote banken van Cyprus, de Popular Bank, failliet gaan. En dat heeft zulke catastrofale gevolgen. Dat is niet denkbaar dat we dat zouden kunnen dragen. Dus, en ik denk ook in principe heeft uh, de president ook een, uh, een meerderheid uh, in het parlement. Kan natuurlijk hè, dat uh, op dit punt er anders gestemd wordt, maar het ziet er toch wel naar uit dat dat er door zal komen, maar wel uh, met heel veel uh, gemor en uh, heel veel problemen. En het zal ook zeker nodig zijn dat de president morgen zal die ook de mensen toespreken via een televisieuitzending om. Uit te leggen wat er aan de hand is. En om ook ja, de, de onrust die uh, er natuurlijk uh, al om is, om dat toch een beetje onder controle te houden. Oké, okay, dank u wel. Leonard Noar Kok. En uh, ja, wensen kleine spaarder, sterkte van ons, als u ze uh, bij de. Geld geldtautomaten tegenkomt morgen. Ja, dat zal ik doen. Dank u wel. En ook van harte bedankt Ewald Engelen. En terug naar Royal Parks, want zo moest het gaan heten... als hij ooit met een solo project zou beginnen. En dat is hij dus, die ik noemde. Uh, je zong daarnet het prachtige liedje, 'She'. Het, het volgende nummer wat je gaat spelen... Uh, heb je met het oog op een speciaal doel geschreven, begreep ik? Ja. Welk doel? Nou, het doel is, was als volgt. Uh, ik werd op een gegeven moment uitgenodigd door iemand van het Groningen Museum... Uh, en die dame die vroeg mij of ik uh, zin had om een lied te componeren. Bij een schilderij ter ere van. Of een, of een van de schilderijen uit de expositie Nordic Art. die daar uh, gehouden zou gaan worden. Of uh, die daar uh, onderdeel van de tijdelijke collectie zou zijn. Uh, dus toen heb ik een uh, PDFje gekregen met een stuk of 100 schilderijen erin. waar ik, van ik er één mocht kiezen. En welke koos je? Uh, Albertine. Hoe ziet die eruit? Dat is een uh, dame die. Uh, ja, het is een soort van. Een trieste gedame die aan rechtszaal ingeleid wordt door een uh, diender van de politie. En uh, zij is duidelijk: heeft ze iets gedaan? Wat wist ik niet? En uh, toen dacht ik: van ja, god, uh, dat vond ik wel wat. En daar heb ik een lied over geschreven. Een treurig liedje. Best een treurig liedje. We gaan luisteren naar okay. Albertine. Albertine. Out of this filthy mess, she appears. Frozen in time while they stay behind. A silent approach to the stand where she weeps. she is to tear up a family striving in poverty justice don't seem to exist This filthy mess She appears. Vleugje nieuw Jong, vleugje Paul McCartney, vleugje Don McLean. Maar het was. Diederik noemde het nog terwijl Royal Park. Dank, Dank voor je komst, Diederik. Ja, graag gedaan. Een succes. Nou, voor het volgende onderwerp moet u, zich, moet u even oefenen op een raar woord: namelijk vuurijs. Lucia van Geuns is energie-expert bij Internationaal Instituut Klingendaal dacht mevrouw van Gens. Goedenavond. Wat is het, vuurijs? Vuurijs is eigenlijk uh, een mengsel van methaan en bevoren water. En het heet eigenlijk gashydraat of uh, methaanhydraat. In Japan uh, zijn ze er dol op opeens. Ze verwachten er veel van. Waarom? Ja, ze zijn eigenlijk al heel erg lang aan het onderzoeken of dat methaan... Gas of dat gashydraat, als je wilt, um, kan worden uh, geëxploiteerd. Ze hebben veel van dat gashydraat uh, rondom hun eilanden uh, in de diepe water, in een trogen, zullen we maar zeggen, vlakbij de trogen. En uh, ze proberen dat uh, commercieel gaan exploiteren, want ze hebben zelf geen olie en gas. En wat kun en je ermee heel... met vuurijs? Nou, in principe kan je, uh, kan je daar gas uit, uh, uit uh, winnen. En dat uh, hebben zij nodig. Want op dit moment zijn ze voornamelijk importafhankelijk van gas. En vooral natuurlijk na vorig jaar, na de, na de ramp met Fukushima... zijn ze toch uh, niet meer zo enthousiast van uh, nucleaire energie. En uh, proberen een elektriciteit nu met gas op te wekken. Maar daarvoor zijn ze wel importafhankelijk. En als ze zelf gas gaan winnen, ja, dan is dat natuurlijk veel aantrekkelijker economisch. Je kunt koken op vuurijs. Je, je kunt je auto erop laten rijden. Nou, je auto misschien. Dat hangt er vanaf of er, uh, zeg maar... Uh, Gasauto's of compressed natural gas auto's, zoals ze dat wel eens noemen, worden, uh, worden um, gemaakt. Hè. Dat hangt van, van de industrie af. Maar al met al zit gewoon methaan, net zoals het gas wat wij hier in Slochteruiten uh, uit de grond halen. En daar kan je veel mee, bijvoorbeeld de elektriciteit, maken. Nou, de Japanners zijn uh, nu aan het proefboren. Waar verder op de wereld valt het te vinden? Nou, eigenlijk is dit uh, gashydraat enorm veelvoorradig. Althans, er is heel veel, zijn heel veel potentiële voorkomens. Eh, eigenlijk rondom alle grote zeg maar, uh, kusten, meer aan de, aan de diepe kant van het, het continentaal plat. Wanneer het uh, naar de diepere oceanen gaat, daar is heel veel gashydraat. En tegelijkertijd ook op, uh, op land, in de permafrost, bijvoorbeeld in de noordelijke poolgebieden. In Siberië, maar ook in Canada en Alaska. In koude gebieden wel. Jawel, zeker. Maar het is, in principe is het relatief ondiep. Het is een, wat ik al zei, een mengsel van, van, van bevoren water en methaan. Het methaan is als het ware onder, onder hoge druk gevangen in, in dat ijs. En uh, al daar gelang, ja, de, nu dus die doorbraak van uh, winningsmethode. In dit geval proberen ze het langzaam uh, zeg maar, de, de, de druk uh, af te laten nemen rondom de put. Het zit ongeveer op 300 meter diepte, onder het, in ieder geval onder de zeebodem. En dan komt dat methaan vrij en dan kan je dat winnen. Ja, het, klink, het, klink, het klinkt niet als een erg makkelijk proces eigenlijk. Nee, het is eigenlijk een heel, het is nog een, het is eigenlijk nog in een onderzoeksstadium. En het is een, een heel moeilijke manier van, uh, van winnen. Maar ja, die technologie gaat snel. En uh, we hebben dat gezien bijvoorbeeld in Amerika met uh, doorbraaktechnologieën om bijvoorbeeld gasschalies of schaliegas, zoals het dan uh, heet, te winnen. En dat wordt nu uh, massaal gedaan, met name de Verenigde Staten. En dat betekent dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten nu niet meer importafhankelijk is van gas. Dus eigenlijk, dat is iets wat de Japanners zien. En die denken dan, van ja God, met, met nieuwe technologieën, dan zou mogelijk ook dat die, die voorraden van gas die wij in onze offshore hebben, dus Japan, zouden we misschien ook kunnen winnen. En zij zijn daar dus ook vanuit de overheid uh, uh, heel erg, uh, zeg maar, er wordt gestimuleerd vanuit de overheid, omdat uh, om dat, uh, dat onderzoeksprogramma, wat nu al langdurig aan de gang is, om, uh, om dat te, te financieren. Zijn er ook uh, nadelen? Ik bedoel, denk aan de gasboringen in Groningen... die dan opeens aardbevingen blijken te kunnen veroorzaken. Schaligas in Amerika schijnt weer niet goed te zijn voor het milieu. Wat, wat zijn ja. de nadelen van uh, methaangas? Nou, het, het is nog niet goed onderzocht. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal maar nadelen. Want in principe is het een... Uh, is het... Als je het destabiliseert in de, in, de, in de zeebodem, dan kan dat mogelijk zeg maar gaan, gaan uh, ja, verzakken, of zelfs bij wijze van spreken gaan schuiven. En dan zou dat methaan, omdat het vrij ondiep zit, uh, in de in het water terecht kunnen komen en dan mogelijk zelfs in de atmosfeer. En als dat zo is, he, dan dat betekent dat, dat het een, uh, wat betreft broeikasgas, het is een heel agressief broeikasgas, veel agressiever dan CO2. En dat is eigenlijk ook heel slecht voor mogelijk de opwarming van, uh, van de aarde. Ja, dus over zoveel jaar hebben we misschien allemaal klimaat- en milieugroepen... die uh, op het gevaar van vuureis wijzen. Mogelijk, maar je moet wel even, even wel aantekenen... dat voordat dit mogelijk commercieel gaat worden gewonnen... dan praten we echt over... nou zo minimaal uh, uh, vier, maar mogelijk tien of vijftien jaar. En dan mogelijk alleen nog maar in Japan... omdat het daar echt uh, enorm wordt gestimuleerd vanuit de overheid. Nu moet ik ook wel aantekenen dat bijvoorbeeld Amerika en Canada... en ook India ook bezig zijn met veel research aan gashydraten. En maar dat het met name Japan nu deze doorbraak kent... is natuurlijk wel heel duidelijk vanwege die importafhankelijkheid... en vanwege die toch zeg maar, Absoluut. Dank u wel. Nou, over, over een jaar of tien, vijftien weten we het... of we, of we op vuur ijs gaan koken. <laughs> Dag mevrouw van Gens. Goedenavond. De blaster van Stevie Wonder, gecomponeerd naar aanleiding van het feit dat Robert Mugabe aan de macht kwam in Zimbabwe. Vandaar ook die zin, peace come to Zimbabwe, maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. Want hij is nu bijna 90, hij regeert Zimbabwe al 33 jaar met harde hand. Mugabe, er was vandaag wel een lichtpuntje, namelijk een referendum over een nieuwe grondwet. Peter Hermes, vaak in het oog morgen geweest en nog veel vaker in Zimbabwe geweest, ook als adviseur van uh, de, de andere partij, die van Morgan Tsvangiray... Um, die vroeger oppositieleider was, maar ze zitten nu allemaal in de regering, hè? Ja, ze zitten wel in de regering, maar uh, Tsvangiray heeft wel heel erg weinig in te brengen, moet ik zeggen. Het, het, het, dus hij is steeds, premier. Hij is premier, maar um, heeft ook zijn eigen uh, vergadering met de ministers. Uh, maar heeft eigenlijk ontzettend weinig uitvoerende macht. En uh, dat blijkt ook... Uh, continu ook met betrekking tot dit constitutionele referendum, zeg maar. Hm. En hoe houdt Mugabe om daar buiten het zwangerij? Ja, nou, bijvoorbeeld uh, door de ministers van het MDC... geen enkele uh, mogelijkheid te geven om met nieuwe wetgeving te komen. Het zit alleen maar bij de ZANU-ministers. Alle ambtenaren zijn mensen van de ZANU-partij. De hoogste ambtenaren worden rechtstreeks aangestuurd... vanuit het kabinet van de president van Mugabe. En uh, die kunnen gewoon iedere wet die een minister voorstelt... stomweg uh, niet uitvoeren en dan gebeurt er niks. Er is ook uh, politiek getouwtrek geweest over dit referendum. Hoe, hoe is de tekst uiteindelijk gaan, uh, gaan luiden? Waar, waarover werd vandaag gestemd? Nou, er wordt gestemd over een, over een constitutie van 173 bladzijden... waarin uh, de belangrijkste punten waren om toch te zorgen... dat de, de macht van de president ingeperkt zou worden. Die, die staat ook absoluut in uh, Zimbabwe... En er ook voor te zorgen dat uh, in ieder geval de, de veiligheidsdiensten niet een absolute uh, macht zouden vertegenwoordigen. Alleen maar de zanu partij zouden steunen, dus onafhankelijk zouden worden. Dat staat weliswaar in de grondwet, maar nog steeds uh, blijkt in de praktijk dat uh, het leger en de politie toch wel heel erg op de kant van de ZANU zijn. En de macht van de president is inderdaad wel ingeperkt. Uh, ze kunnen nog maar twee termijnen uh, dienen als president. Dus dan zou Mugabe... Tien jaar maximaal aan de macht uh, kunnen zijn. Maar oh, wacht even, wanneer beginnen ze te tellen dan? Ze beginnen te tellen nu, na het, de constitutie. Dus hij kan nog tien jaar vooruit, tot zijn honderdste, zeg maar. En, um, en dat, uh, ja, als hij zou blijven leven, zou dat uh, misschien ook nog wel gebeuren. En ik neem aan dat dat niet de bedoeling was van Zwangirai, als hij het heeft nee. over een inperking van die termijn. Nee, nee, dat was, uh, dat was absoluut niet de bedoeling. Het was wel de bedoeling om de macht van de president echt in te perken. En dat is maar deels gelukt. Er zijn wel hele curieuze passages ook in. Bijvoorbeeld, tot, als, pre, als stel dat Mugabe de volgende verkiezing als president... toch weer wint of uh, verliest, maar dan toch uiteindelijk... aan de president en aan de macht blijft. Wat, wat steeds gebeurd is de laatste jaren. Dan uh, betekent het dat, hij, dat zijn partij, als hij overlijdt... en dat hij overlijdt is vrijwel zeker, dat zal niet zo heel lang meer duren. Uh, dan heeft zijn partij beslist dan over wie dan uh, de, de interim-president is tot een volgende verkiezing. En zelfs het parlement komt daar niemand aan het pas. In dat opzicht is eigenlijk... Uh uh, de, de macht van de, van de regerende partij achter de president... is, uh, is nog groter geworden dan, uh, dan het eigenlijk al was. Dus er zitten ook wel elementen in die het helemaal niet zo gunstig maken. Als ik u zo hoor, dan lijkt het me heel dom van Zwangirai dat hij voor dit referendum is, of niet? Ja, er is een enorme touwtrekkerij geweest, zoals we al zei. En er is uh, heel veel bemiddeling geweest van de Zuid-Afrikaanse president uh, Zuma... in dit proces, om het op gang te houden. Uh, MDC heeft ontzettend veel... Uh, uh, Toegelaten eigenlijk om toch maar zo snel mogelijk uh, dat, dat, refer dat referendum over de constitutie te organiseren. Zodat er verkiezingen gehouden zouden kunnen worden. En uh, op het moment dat ze die overeenstemming hadden bereikt juli vorig jaar. Toen kwam Zano opnieuw met een enorme blokkade. Het begon met een stuk te schrijven waarin ze maar liefst twee, 266 of zo abonnementen voorstelden. En daar werd weer enorm getouwtrek tot dat teruggebracht werd tot acht en tot drie. En uiteindelijk is het er dan... Toch met uh, niet zo ontzettend veel wijzigingen vergeleken bij toen toegelaten. Maar in feite heeft ZANU doorlopend strategisch geopereerd... om die concessies alsmaar te doen toenemen van MDC. En daar zijn ze zeer succesvol in geweest. Zit Zangerai eigenlijk niet ontzettend zijn... Uh eigen positie te ondermijnen... Door, door premier te worden in een machteloze positie... door, door akkoord te gaan met ongelooflijk veel compromissen... rond dit referendum. Hoe, hoe is het eigenlijk met zijn geloofwaardigheid? Nou, zijn geloofwaardigheid is wel afgenomen. Hij wordt onder de bevolking is hij nog wel heel populair. Dat heeft vooral te maken met zijn persoonlijke omstandigheden... zijn vrouw verloren en het feit dat hij doorzet... in een tamelijk moeilijke situatie. Maar de steun voor zijn partij is... is daar blijkt eigenlijk alle onderzoeken ook wel... is toch wel behoorlijk afgenomen. Er is een meerderheid... Bijvoorbeeld van local councillors, dus zeg maar van gemeenteraden... die geleid worden door de MDC in het land, dus de partij van Zwangirai. En die hebben het zwaar ondergepresteerd. Heel veel van die local councillors waren tamelijk zwak, en, of heel zwak... en hebben niet gepresteerd. Ook, zijn gecorrumpeerd. Er zijn een aantal ministers omgekocht door ZANU. Die, uh, ja, die hadden natuurlijk allemaal niks toen ze in die stoel kwamen. En dan is het wel heel verleidelijk als je heel dicht bij het vuur zit... om daar ook, uh, uh, zeg maar, warmpjes bij te gaan zitten. En dat, uh, dat is gebeurd. En dat is op, op vrij grote schaal gebeurd. En dat ziet iedereen natuurlijk. En dat betekent, dat wordt ook uh, constant wel uitgebuit weer door ZANU... dat uh, MDC niet zo heel veel beter is dan ZANU, ook corrupt zijn. Maar de omvang is nog wel heel erg verschillend. hoor. ZANU, Zanu is, is, dus toch is erger. Vele, vele malen erger. Ja, en hebben een complete controle over het geweldsapparaat. En dat heeft MDC helemaal niet. Neem aan dat het referendum uh, wel wordt aangenomen... dan komen er verkiezingen, dat, als u moet voorspellen. Ik voorspel de uh, tweede helft van juli, maar mijn voorspellingen zijn geloof ik nog nooit uitgekomen. Dus daar hebt u weinig aan. Maar het zal het wel kan zijn dat Sano het... dit ook weer blokkeert. <laughs> nou, ik, het, het kan zijn dat ze het twee maanden later doen of dat ze het misschien heel veel sneller doen. Het, het, het moet in ieder geval op het moment dat uitgeroepen wordt nog drie maanden duren. Dus uh, als het voor eind maart uitgeroepen wordt, kan het op zijn vroegst eind juni. En wie wint het dan? Uh, zoals het er nu al uitziet is uh, ZANU zich perfect aan het voorbereiden... op een grootschalige fraude van de verkiezingen. Maar ze zijn intern ook wel erg verdeeld. Dus er zit nog een, een, een spanningsveld in waarvan je niet helemaal weet hoe het af gaat lopen. Ja. Nou, ik denk dat we de 110e verjaardag van Robert Mugabe ook nog wel gaan meemaken als president. Dat lijkt me onwaarschijnlijk eerlijk gezegd. <laughs> Dank voor uw komst, Peter Hermes.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 Your kicks on Route 66. Route 66 van uh, Chuck Berry was dit. Nou, het werd een uh, treurig begin van het Formule 1-seizoen in Melbourne, in Australië. Want uh, kennelijk wisten ze niet dat het daar altijd regent in Melbourne. In elk geval deed het dat nu wel. Dat betekende dat de kwalificatie voor de race van morgen totaal verregende. Koen Vergeer is schrijver van het boek Pole Position... over uh, ja, de geschiedenis van de Formule 1 race... Ja. En de grote namen daarin. Uh, is de pret gelijk voorbij met zo'n regenbui? Nee, nee, nee, nee. Het is heel spannend. Alleen, het was heel storend dat de kwalificatie werd uitgesteld tot uh, zondagochtend. Want ik weet nu eigenlijk niet meer precies wanneer zondagochtend is. Want ik wil zondagochtend uh, dus Er de... zit heel veel tijdverschil ja, tussen. Ja, precies. Maar ik en, weet ook niet hoeveel. Nou, ik ben de hele dag al in de war. Van, uh, die race is morgen, maar oh, er zit nog iets tussen. En dat is dus die laatste, dat laatste stukje van die kwalificatie. Die maar dat gaan af. we zo meteen kijken. Over een uur begint dat. Hoe kijk je naar zo'n uh, Formule 1... Als als, als kenner en liefhebber? Uh, nou ja, wel vol betrokkenheid, ja. Ik zit wel op het puntje van mijn stoel, als die ligt op een gegeven moment op rood... en dan weer uitgaan en dan ze weg. En dan zit je echt wel, oh, wie, gaat er, wie gaat er voorop? En wat gebeurt er allemaal? En dan graag ook de herhaling van de start weer zien. Dus ik ben wel altijd uh, into de race, ja. En uh, kijk je dan alleen of met vrienden of met nee, andere fanaten? ik, uh, of... ik uh, kijk uh, momenteel heel veel met mijn dochter... Die is uh, 15, bijna zestien. Die, die heb je hebt... ook al geen dokter Ja, heet. ja, al mijn kinderen helemaal. Uh, ja, ja, ja. En die kijkt uh, vol, uh, vol passie mee. En die heeft dan ook haar eigen favorieten die, uh, die meerijden. Maldonado, maar ja, die ligt er nu alweer weer uit. Dus uh, die kijkt mee en die vindt dat ook fantastisch. Dus ze zitten ook met elkaar zo van die, die, die. Ja, ja, leuk, gezellig. En waarom valt jouw dochter op Maldonado? Ja, nee, dat moet u wel vragen. Het is een beetje een ongeleid projectiel. Ja, mijn dochter niet, maar Maldonado wel. En nee. ja, dus die zorgt voor ja. veel sensatie. Het boek Pole Position ja. gaat over tien, ja het is een soort top tien. Ja, mogelijk, je he? denkt Pole Position, het gaat er ook weer over die kwalificatie. Want wie staat er vooraan? Maar mijn boek is een, een verzameling van de grootste wereldkampioenen... uit de geschiedenis van de Formule 1. Van Dazio Nuvolari tot aan Michael Schumacher. En ik heb die tien gekozen omdat ik vind dat al die tien coureurs... iets toevoegen aan de Formule 1. En ze waren ook nog wereldkampioen. En, dus, dus, en die heb ik op een, uh, op een rij gezet... Eerst chronologisch heb ik laten zien hoe de Formule 1 zich ontwikkelt. Tadjo Nuvulari in zo zo'n oude alfa, waar totaal geen wegligging meer was. Van die kleine, smalle wieltjes die altijd krom gingen staan... en remmen die het niet deden. Tot en met Schumacher die in een auto rijdt... die eigenlijk vanzelf aan de grond blijft plakken als je maar hard genoeg rijdt. En, en aan het eind van het boek heb ik de kampioenen ook nog met elkaar proberen te wegen. Wat eigenlijk niet kan. Ik, hè, ik geef wat verschil tussen... De, de techniek is enorm verschillend in al die jaren. Maar toch heb ik geprobeerd om die kampioenen eh, tegen elkaar af te wegen. Twee criteria uh, gehanteerd. Het moesten wereldkampioenen zijn. En ze moeten iets aan uh, de aan de, sport kampier, aan de Formule 1 toegevoegd hebben. Ja. Wat moet je daarbij voorstellen behalve hard rijden? Nou, bijvoorbeeld uh, een, een heel goed voorbeeld is... Uh, de, het vergelijk tussen Jim Clark en Jackie Stewart. Dan hebben we het over de jaren zestig. Ja. Jim Clark was een, een fantastische coureur. Die kon heel zuiver en heel hard rijden. Ook nog eens de auto daarbij heel houden. was het in die tijd heel belangrijk. Want er, want er voortdurend, voortdurend nogal eens auto's uit de bocht. In de jaren zestig was het echt heel gelijk. gevaarlijk. Ja, voortdurend viel Doden, ja. Maar Jim Clark hield het allemaal heel, tot in 1968. Toen brak er ook bij hem wat af waarschijnlijk. Of er ging een wandlek. Maar Jack Stewart was zijn leerling en die reed altijd achter hem aan. En die leerde dat zuivere rijden van Jim Clark. Maar... Jim Clark had één nadeel, tenminste een nadeel, dat zagen we later als nadeel. Als hij klaar was met racen, dan vloog hij het liefst zo snel mogelijk terug naar Schotland. Dat een hele stille man, hè? Om zich terug te trekken op zijn schapenboerderij. Ja, niet lief uh, bij journalisten. Nee, nee, nee, dat was heel schuchter en een beetje getroubleerd van binnen ook. en, en, en uh, Dus media schuw. En Jackie Stewart, die zag die televisie komen en die dacht... hé, hey, dat is een mooie kans om mijn image op te poetsen, mijn bankrekening, de sport beter te maken. Dus die, die was echt een, een mediaman. Ja, maar is dat wel toevoegen aan de sport? Want ja, dat, als je het boek ja. leest, dan komen er inderdaad steeds meer commerciële kanten bij, steeds meer media dat kanten bij. Dat begon er inderdaad, ja, en het werd steeds groter en groter. Maar, maar maakt het... dat de sport beter? Um, ja, ik denk het wel. Het heeft de sport wel veiliger gemaakt bijvoorbeeld, dat is al heel belangrijk. Uh, Jack Stewart is daarmee begonnen, ook om hem, vielen ze, om hem heen vielen de coureurs als, eh, bij bosjes. En uiteindelijk heeft hij gezorgd voor een veiligere Formule 1. Ook een beter betaalde Formule 1. Um, in die tijd kwamen de, ja, kwamen de teams wel eens opdagen of soms niet. Dan waren ze er gewoon niet. Um, dus, en het, het is nu over wereldwijd op televisie te zien. Nou, is toch ook wel erg leuk? Dus in die zin uh, heeft dat positief. Maar ja, het heeft natuurlijk ook nadelen. is Dat het geld steeds belangrijker is geworden in de Formule 1. En dat, het, dat, dat de Formule 1 nu ook drijft op een heleboel geld. Maar het is ook maatschappelijker geworden. Ze zijn een beetje die cabine uitgekomen. Nou, ja, nou nee, nee dat vind ik niet. Het wordt. is een kokon, hoor. Het is echt wel een kalkon. Nee. Het is een hele kleine wereld. Robin Frijns, aan de telefoon, testrijder bij Team Sauber. Goedenavond ook. Goedenavond. Wat doet een testrijder? Uh, momenteel niet veel. Allemaal oh. uh, testrij testrijder zit uh, bij de wedstrijden en heeft uh, heeft de, heeft de, de radio. Bezig en hoe dus het team te werk gaat door het weekend door. Er rijdt een uh, Nederlander mee dit keer, voor het eerst in tijden, namelijk uh, Guido van der Garde. Huh? Ben je daar jaloers op of zeg je dat vind ik leuk voor Guido? Ja, allebei. Natuurlijk is, uh, is het wel heel erg leuk voor Guido en uh, hij heeft er al jaren naartoe gewerkt. En, uh, maar natuurlijk ben je ook jaloers. Ik bedoel, uh, je er uh, zelf ook uh, zijn en natuurlijk ga je er zelf ook heel hard voor en hopelijk zal die kans er komen. Wat moet je ervoor doen om ooit mee te kunnen doen aan de Formule 1? Ja, wat moet je daarvoor doen? Uh, je moet in principe gewoon door mogelijk rijden en hopelijk uh, even, uh, heb je een connect om je heen om, uh, om daar het einde te komen, maar... Uh, ja, nu in, in, in deze tijd en met de crisis maak ik het niet uh, makkelijker op. Moeilijker juist. Ja, inderdaad. Maar, maar jij gaat als een komeet, Robin. Geweldig. Kool. Ja, inderdaad, ja, niet slecht. De uh, ja. laatste vier jaar mag ik, uh, helemaal niet klagen, maar dan nog. Uh, maar dat is het begin toch? Denk. Dat is? Dat is het begin toch? Ja, dat is zeker, zeker het begin. Maar ja, dan nog, de tijd zit niet mee bij mij. Hoe bedoel je, de tijd zit niet mee? Ja, ja het, is, het is allemaal, uh, even allemaal met om geld te maken. En um, ja, ik, uh, ik heb momenteel momenteel niet veel. We zijn er niet op zoek naar, uh, naar geld voor te kunnen rijden. Nederlands dus, uh, bedrijfsleven, let u op. <laughs> ja. ja, inderdaad. Dus uh, we zijn nog steeds al op zoek en hopelijk zal er nog iets komen, maar momenteel houden we nog niks. Hoe oud ben je op dit moment, Robin? 21. Oh. En reservecoureur bij Psauber, hè? een hartstikke goed team. Het zorgt toch goed voor zijn rijders, of niet? Ja, dat, dat zeker. Oh. Dat zeker ben ik heel blij dat ik bij uh, Sauber uh, zit. En ik voel me ook heel vreemd om bij het team uh, te mogen zijn. Maar uh, ik heb een doel verhoor en als Insverlen. Rijden. En dat zit hij nu nog niet. Dus uh, je moet er dus iets hard werken dat doel te kunnen bereiken. Um, Robin zei het al, uh, Koen, geld is belangrijk. Dat heeft Guido van der Garde mee, want schoonzoon gewoon zo'n van uh, miljonair Marcel Boekhoorn. Die ja. van de pers en van al die dierenparken. Dat helpt? Ja, dat is wel, eens wel een noodzaak ook. Uh, je, moet, uh, je moet heel snel zijn. Je moet ook heel slim zijn. Echt, Guido is absoluut geen domme jongen. Die kan zo'n auto ook heel veel beter maken en vooruit helpen. Maar zo'n team heeft ook graag dat je wel een zak met centen meeneemt. Ja. Zitten er nu mensen in Melbourne bij die ooit een tweede editie van jouw boek met de tien topcoureurs hadden? Ja, ja, ja dat heb ik ook uh, voorspeld. Ja, achterin het boek heb ik een uh, hoofdstuk opgenomen voor, uh, met de huidige kampioenen. Wie zijn er nu al kampioen? En wie zou eventueel in, in de derde druk van dit boek, of vierde of vijfde druk binnenkort, uh, in die top tien kunnen komen? En dat is voor mij uh, eigenlijk toch Lewis Hamilton. Ik heb uh, Vettel. Alonso en Hamilton, dat zijn nu de grote jongens, die zijn het, een keer, het meeste gewonnen. Ja, statistisch is, hem, is Vettel eigenlijk op de beste weg. Maar die moet het nog een keer laten zien bij een ander team, in een andere auto. Dus dat, dat, dat, dat is nog even afwachten. Het is een, een topgozer. Hij is heel erg leuk met de media en hij heeft een heel goed image. Uh, maar ik denk, Hamilton is meer een, een man van deze tijd. Die staat meer in de, in de, in de social media, in, in de celebrity cultuur. En ik denk als hij daarin overleeft en kampioen wordt. Is hij het. Wie is jouw idool in Melbourne, Robin? Uh, Alonso. Zeker weten. Okay. Spanje uit. Alonso, ja. Alonso. Ik, ik vind het gewoon persoonlijk de beste verbinding voor die dat nu bij rondloopt is dus Alonso en Hamilton, die uh, Alonso heeft bewezen om voor te met een auto die die niet goed was om te kunnen winnen, toch vooraan te kunnen meerijden. En dat vind ik gewoon indrukwekkend. Ja. Morgen, op welk tijdstip dan ook, uh, Australische tijd, <laughs> begint het Formule 1 seizoen in Melbourne. En ik, ik dank jullie hartelijk, Robin Freins en Koen Vergeer, schrijver van het boek Pole Position. Het is vijf voor twaalf. En minister Johan van der Lanotte van de Economische Zaken in België... komt een belangrijke pijler van de economie van zijn land te hulp, de cacao-industrie. Hij wil de term Belgische chocolade wettelijk gaan beschermen. Aan de lijn de voorzitter van het Gilde van Chocolatiers in Brugge, Dominique Persone. goedenavond. Goedenavond. Waarom is dat nodig, die maatregel van Johan van der Lanotte? Wij well, we hebben natuurlijk een, ook een Belgische trots. en In ons geval is dat geen uh, lekkere kaas maar, uh, of tulpen, maar uh, Belgische chocolade. En we hebben natuurlijk heel veel uh, mensen, toeristen, mensen die in België passeren en die chocolade meenemen... En uh, dat is ook andere landen uh, in het oog gevallen. En je ziet nu natuurlijk overal ook uh, chocolade die verkocht wordt onder het label Belgische chocolade, maar die is helemaal niet in België gemaakt. Want waar wordt die wel gemaakt? Oh, uh, Turkije, China, noem maar op. En, en ook in België. Als ik in Brussel een uh, winkel binnenloop en Belgian chocolate koop, kan het dan ook uit China of Turkije afkomstig zijn? Ja, tuurlijk. Wel, daar is helemaal geen wetgeving voor. En hoe meer uh, Belgische vlaggetjes er uh, op de verpakking zien staan, of uh, handmade en artisanaal, daar is uh, helemaal geen waarschuwing voor. Je moet dan extra wantrouwend zijn, eigenlijk, als er erg veel Belgische vlaggetjes op staan. <laughs> ja, hoe minder dan erop staan, hoe beter dat de kwaliteit is, vrees ik. Maar heeft u het zelf wel eens geprobeerd? He, kunt u het proeven? Ja, soms komen er uh, mensen naar mij toe die heel vriendelijk mij een doosje chocolade geven. En die zei, ja kijk, we hebben hier in, uh, in Spanje echte Belgische chocolade gevonden. En dan bleek het uh, gemaakt te zijn in Turkije. En hoe smaakte dat, die Belgische chocolade uit Turkije? Uh, heel zoet natuurlijk, hè. Wat heeft u ermee gedaan, meteen uitgespuugd? Uh, nee, ik ben een hele vriendelijke man. Dan denk ik, dankjewel. Ze heeft het altijd met een groot hart. Maar uh, ik heb ze wel niet opgeven, in alle eerlijkheid. Maar nee. Belgisch was het in elk geval niet. Ik zal al, nee, altijd nee. uitkijken hoeveel Belgische vlaggetjes er op, ja. op de verpakking staan. <laughs> Dank u wel. Dank u wel, meneer Personen. Goedenavond. En dit was uh, met het oog op uh, morgen op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Gade. Straks op radio 1 BNN met de overnachting. En daarna de wereld van Fidemon. Goeienacht. Nacht, vrienden.